Vijf uur, Joris Teminitski met het NOS-journaal. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zware explosies gehoord bij het presidentieel paleis. Er wordt ook geschoten. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een verslaggever van tv-zender Al Jazeera meldt... dat er veel zwarte rook komt uit het kantoor... van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA naast het paleis. De aanval begon kort voordat de Afghaanse president Karzai... een persconferentie zou geven. Het is niet duidelijk of hij nog in het gebouw is... De Taliban hebben al gezegd dat zij achter de aanval zitten. Bij de Belastingdienst zijn zeker 10.000 bezwaarschriften ingediend... tegen de crisisheffing voor topsalarissen. Volgens Nieuwsuur is de heffing opgelegd aan 18.000 bedrijven en organisaties. De crisisheffing is een maatregel van vorig jaar. Er moest een half miljard euro mee worden opgehaald. Voor elke medewerker die meer dan anderhalve ton verdiende in 2012... moest de werkgever dit jaar 16 belasting afdragen...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 Bij een schietpartij in Nieuwegein is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond. Rond tien uur gisteravond werden er in een woonwijk schoten gelost. Eén van de slachtoffers overleed kort daarna. De ander werd in het, naar het ziekenhuis gebracht en is daar aangehouden. De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend. Het weer. Vandaag en morgen afwisselend buien en zon. De meeste buien trekken over het oosten. In het westen overwegend droog. Het wordt vandaag een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Dit is De Nacht. Op deze dinsdag 25 juni. Precies 25 jaar na dit moment. Heb ja, ik ben Koeman. Van Basten niet buitenspel. Geluid. doe het. Edo. Barsten. Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend open! Ja, dit is een goed stel hoor. Ja, dus. Maar daar gaan we het verder vanmorgen niet over hebben. Dat gebeurt al genoeg in de rest van deze dag, vermoed ik zo. Wel reizen we in focus op de wereld af naar Griekenland... waar Roos Mavrikoe met haar man het hoofd boven water probeert te houden. En Florian van Veldhoven die mengde zich tussen de woedende demonstranten in Brazilië. Dan hoorden we juist ook al in het nieuws dat uh, daar ontwikkelingen zijn. Ik ben heel benieuwd wat hij daarvan uh, uh, vanuit het land zelf ons kan meegeven... hoe dat daar valt enzovoorts. Goed, dat zometeen. Eerst muziek. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own. Dat is de boodschap voor deze dinsdag 25 juni. Doe het rustig aan. Teken die Eagles waren dat. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. We trappen vanmorgen af met Griekenland. Daar woont en werkt Roos Mavriku met haar man, Roos Marijn. Dat is jouw ja. volledige naam. Uh, Maverikouw is natuurlijk de naam van jouw man. Ja. Dat is een Griek. Ja, dat is een Griek. Hoe lang geleden ben je daarmee getrouwd? Uh, op dit moment zes jaar geleden. Zes jaar geleden. En toen ben je ook naar Griekenland verhuisd. Ja, ja precies. Je bent vannacht voor het eerst uh, in onze rubriek Focus op de Wereld te horen. Dus uh, we gaan eerst maar eens even een beetje kennis met je maken. Dan gaan we naar het nieuws. Ja. Um, nou, de liefde bracht jou dus in Griekenland. Uh, wat, ja, uh, hoe, hoe leven en werken jullie daar eigenlijk? Oh, ik hoor dat de Haan trouwens uh, de boel ja, daar wakker dat, maakt. Daar kan ik echt helemaal niks aan doen. En dan dus, dat maakt niet uit, maar dat is gezellig. De tijd stept hier altijd af. Dat is, dat is gezellig, dat is een stukje sfeer. Ja, ja, dus dat, dat, dat is echt een beetje mijn achtergrondmuziekje op dit moment ja, nou ja, oké. Okay. Hey, maar ja. Je, je zit weer in de plattelandsomgeving, denk ik dan maar. ja, klopt. wij zitten echt gewoon op het platteland, omringd door bergen. dus het is echt heel afgelegen. en uh, hoe heet jouw eiland? op dit moment is dus Kyros? Kyros. en uh, ja, het heeft sowieso niet zo heel veel inwoners. nog geen 3000 oh. inwoners per jaar. dus inderdaad. en het uh, toerisme is, uh, is het ook eigenlijk een rondje vol. dus het is niet. Uh, ik ben nog hartstikke rustig hier. Het houdt niet over, want jij werkt in de toerismebranche. Jullie hebben een hotel? Ja, we hebben een hotelletje, Een klein familiehotelletje. Ja, hoeveel gasten 20 kunnen 20 erin? 20 kamers. Wat zei? Hoeveel gasten kunnen we jullie... Um, nou ja, afhankelijk van hoeveel mensen we per kamer natuurlijk hebben. Maar We hebben 20 kamers, dus laten we zeggen, ja, misschien 50 gasten. Ja. Hebben we hebben ook drie persoonskamers. Nou, dat is toch best een aardig hotel. Ja, dat ja, hey, is redelijk. Maar het is dus uh, stil? Het is heel stil. Het is heel ja. erg stil. Ja, Zomer... een uh, hele lege planning voor jullie. Het ja. zomerseizoen moet natuurlijk nog een beetje op gang komen. Maar je zou zeggen, hier in Nederland wil het niet vlotten met de zon. Hebben jullie een beetje zon daar? Wij hebben vol op zon, dus nou. ik zou eigenlijk wel een dagje willen ruilen. Ja. Want ja, vandaag is gisteren. Nee, maar dat moet je niet vandaag zeggen hoor. je moet, je week. moet dan zeggen, wij hebben volop zon, kom naar ons hotel. Ja, we Toch? hebben vol zon. Kom allemaal naar ons hotel. Ja. Jullie ja. is nog helemaal leeg. Maar, maar kunnen we, we boeken? Waar kunnen we boeken? Uh, op www.skirishotel.com. Kijk. Maar uh, ja, jullie kunnen ook bellen, daar kunnen jullie ons adres vinden... en uh, uh, e-mailgegevens. En het uh, wordt altijd met meteen geantwoord. Ja, het is dus hartstikke rustig daar. Het um, en, rustig. En, en, komt dat door de eurocrisis? Nee. Nou, ja, het komt absoluut door de Europese crisis. Maar niet vanwege het buitenlandse toerisme. Want daar is nog wel geld. Alleen, wij hebben geen uh, chartervlucht op het eiland vliegt. En wij zijn afhankelijk van Griekse toerisme... En omdat okay. wij afhankelijk zijn van Griekse toerisme en de Grieken hebben het wel moeilijk, uh, Ja, zijn we op dit moment nog uh, leeg. Je moet echt uh, een, een, een bootje nemen om bij jullie te komen dan? Of? Nee, nee, er is, uh, ja, vanuit Nederland is het natuurlijk wel een directe vlucht richting Athene en in een binnenlandse vlucht nemen. Oké. Okay. En we dus... hebben gelukkig wel, die binnenlandse vlucht is heel goedkoop, dus vorig jaar is uiteindelijk echt last wel de telefoon gaan rinkelen. En toen hebben we gelukkig in juli nog redelijk kunnen draaien. Ja. Uh, omdat er dan toch Atenaren waren die uh, voor een aantal dagjes overkwamen. Want die vluchten kostte toen er waren zelfs aanbieding van 5 euro. Die zijn er dit jaar niet meer, maar nu zit je ook voor ongeveer 17 à 20 euro zit je op het eiland. Ja. Dus dat is inderdaad gewoon ja, heel weinig geld. En dan zijn er zijn toch mensen die zeggen, ja, we, we moeten er echt even uit om ons... Uh, over te liggen en een beetje weg van de problemen. Dus gelukkig hebben we vorig jaar nog enigszins kunnen draaien. Maar ik weet niet hoe het dit jaar zal zijn. Want nee. het is nu echt... ja, Het, het, het is geen, geen grapje. Het is echt. De hele planning staat nog leeg. Op twee Nederlandse kamers na die ik dan met een beetje geluk voor elkaar weet te krijgen. Oké, okay, met, met wel met Nederlandse de... toeristen. Met Nederlandse toeristen, ja. Die wel de overstap willen maken van... Ja, nou ja, het zijn vooral rustzoekers. Want ik bedoel, je moet hier geen schersonisch verwachten met het verriet van Piet. Het is echt voor de wandelaar, voor mensen die heel graag gewoon aan een strandje willen liggen zonder allemaal lichtbedjes. En horen worden toeristen om zich heen. Hoe houden jullie dan in deze eurocrisis het hoofd boven water met zo weinig gasten in het hotel? de rekeningen die zich in de winter opstapelen. En uh, ja, nou ja, Nikos, dat is mijn man, en die zegt ook... Ja, als dit zo doorgaat, dan weet ik niet waar we volgend jaar staan. We moeten nu ook weer een goede zomer draaien... om dan achtergelopen rekeningen weer in te halen. En dat, dat is eigenlijk niet allemaal te doen... Dus er blijven dingen liggen. En het is ook afwachten op wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Natuurlijk, maar is het, is het alleen maar een kwestie van uh, afwachten en, en, en maar, overal maar je hotel nou ja, en de doen? Of, of, of zijn, word je er ook heel creatief van? Nou, we worden er wel heel creatief van. Sowieso zoeken we zelf ook wel een beetje de media op. Dus Nikos hier in Griekenland heeft via via via echt uh, kunnen regelen... dat er een aantal televisiekanalen hier zijn geweest om, uh, om skills te filmen. Ik zelf ben uh, ja, enigszins uh, actief geweest voor de Nederlandse media. In uh, een paar kranten af, dus een heel klein ja. stukje via ja. een journalist. Voor de, voor de flair geschreven. En dat heeft wel geholpen om in ieder geval een klein beetje toerisme hier, uh, hierheen te krijgen. En ja, als je. Uh, we zijn natuurlijk zelf ook gewoon heel erg um, uh, bezig om te zorgen. Ja, als het hotel neemt wat moeten we dan? Dus we willen uh, organen gaan verbouwen. Alleen dat is geen succes gebleken. Wat, wat wil je bouwen? Nog. Nou, oregano willen we gaan verbouwen. Organo. Maar dat is nog niet. Ja, maar dat is helaas... Dat was vorig jaar al uh, in de planning, maar dat is niet gelukt. En nou doen we het wat niet helemaal goed. Maar... Want, want het, ja, dat, dat je had het wel gepland, maar... maar het komt niet goed op. Nee, nee, we hebben, nou, hebben een heel groot stuk uh, land waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. Het is dan aan een kant van het eiland waar er ook geen watervoorziening is, geen elektriciteit. Maar dat had hij dan geërfd van zijn opa. En, en we hadden zoiets van, nou daar kunnen we misschien wel. Dan vroegen we organen op verbouwen. En dan, maar dan moet je, in het begin moet je dan met een tank met water heen en weer om, die, uh, om het te water te geven. Maar ja. het was zulk droog door uh, ja. land en we hebben het En Maar het kwam gewoon niet op. Toen hebben we besloten dat we allemaal in leuke in, in plastic bakjes te gaan uh, verbouwen. Maar dat kwam ook niet op. En ik was helemaal enthousiast toen er... Maar dat bleek onkruid te zijn. Dus dat... Maar nou, enthousiast, dat ik heel Maar het is helaas niet gelukt. En we willen nu, ja... Voor... voor de... Dit seizoen of zo, of, of voor het najaar, dan willen we aan iemand gewoon echt hulp gaan vragen. Want ja. um, het is wel een product wat gewoon op een gegeven moment ook wel. Het blijft houdbaar. Het zijn geen vruchten die je nou, stel voor moet verkopen. Misschien moet er een, A een Nederlandse boer voor ontwikkelingshulp naar, naar Kiros, om jullie te helpen. Ja, je welkom. Halp Roos en, en Nikos de zomer door. Nou ja. Hé, even naar eh, een klein stapje van. Euh, je had het zojuist over de media die jullie proberen in te schakelen. Het is een klein stapje naar het nieuws in Griekenland. Uh, de ja. staatsomroep die uh, op zwart werd gezet, door, of is gezet door de overheid. Berk. Levert een hoop weerstand op. En dat is eigenlijk het nieuwste hoofdstuk in de Griekse tragedie. Ja. Uh, hoe is het er nu mee? Ja, de eerste geluiden van mensen vonden me helemaal wel echt uh, van um, afschuw en, en boosheid ook. Want die toch... staat, staat nog steeds op zwart, hè? die is nog niet terug. De nee, hij ERT. is nog niet terug. Ik, ja, ik hoor af en toe geluiden dat ze inderdaad. Um, in het klein al ergens um, bezig zijn? Of dat. Uh, ja, hoe noem je dat nou? Een piraten. Op, op, op internet schijnen ze gewoon ja, nog wel te zenden. Dat heb ja, heb ik wel, maar ik heb dat zelf niet. Uh, uh, ik heb dat zelf nog niet opgezocht. Maar dat, dat heb ik gehoord, inderdaad. Ja. Maar een officiële doorgang is er nog niet. Ik geloof dat ze. Uh, in de gering wel spreken over een doorgang, maar van een beperkt aantal werknemers. Hm. En daarom is Couvelis van uh, Dimar. de. Uh, de Democratische euh, Linksdemocraten, die is, die is opgestapt om die reden, want hij eiste dan een doorgang van alle 2800 werknemers. Ja, we hebben het over 2800 werknemers, ambtenaren, want het gaat over de publieke omroep. Uh, de overheid moet snijden vanwege de eisen die buitenlandse geldschieters stellen. En probeert vooral ook te snijden in het ambtenarenapparaat. En, mm -hmm. en dit was eigenlijk het eerste hoofdstuk. En dat ja. gaat al zo. Uh, dat werkt, uh, lo, roept zoveel weerstand op. Maar is er ook ergens iets van begrip. van ja, ja ergens nou, moet dat geld nee. vandaan nou, komen? Is, van, van, ik denk dat er meer begrip zou zijn. Als, ik denk dat mensen vergeten hoe het in Griekenland. Um, hoe dit allemaal gebeurt in Nederland. Mocht er, uh, mocht er werk op het spel staan. krijgen mensen soms wel een jaar, anderhalf jaar. misschien langer zelfs. Al, al brieven thuis, uh, te horen mm. van jongens, ze uh, zijn wel op te snijden. Ja. U uh, kunt u wel graag gaan verliezen, dat weet weten nog niet wie, maar over een. Uh, je, de, de, maar de, maar, de, maar los daarvan, de de de Roos. Het, het gaat natuurlijk over best een aantal werknemers, 2800. Mm -hmm. Maar het hele land lag plat. Iedereen demonstreerde. Er kwam en er was een enorm groot verzet. Terwijl ik zou denken, ja. ja, ja goed, ik ben blij met dat het, het de geld, solidariteit in het Ja, maar het geld moet ergens vandaan komen. En dat zou ik zou denken, nou als ik het niet ben, nou ja, doe maar. Nee, nee ik, ik, ik vind dat stukje solidariteit, vind ik hier mooi. Ik vind het blij dat er eindelijk een stukje... dat mensen laten zien van, nou ja, we steunen die 2800 mensen... die nu ineens op straat zijn gezet. Want mensen vergeten ook dat hier geen sociaal vangnet is. Dus die mensen die ja. hebben misschien een jaartje... een klein, uh, nou ja, dat is soms misschien maar... ik geloof dat dat nu rond de 400 euro ligt. Dat is wat ze krijgen. Mm. En dat houdt na een jaar op. Dat betekent dat er hele gezinnen zijn... die op een gegeven moment niks meer hebben... En het is niet dat je zegt van nou, ik ga eventjes de volgende keer is... en ik vind zo weer werk. En, en, dus en is dat, is, dat is waar de mensen voor op straat gaan: dat die 2800 ja. mensen, die 2800 gezinnen ineens zonder inkomen zitten. Ni niet zozeer omdat hun tv-zender uh, op zwart is. Ook, het is. Uh, nou ja, nee, ik denk dat nou, het gaat. Nee, het gaat om het feit van die 2800 werknemers. Hmm. Maar het is ook een, een, een, een, een fijne tv-zender. Dus er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zeggen van ja, ineens is die Ik bedoel, stel je haalt ineens uh, Nederland 1, 2 of 3 van, de, uh, van al, de... Alle drie dan, hè? Nederland 1, 2 en 3. Ja. Ja, hadden, nou ja, stel je houdt dat eraf. Dan zouden, zouden mensen ook wel van gaan kijken van... hé, hey, al mijn programma's, ja. alles waar ik gewoon aan gewend was te maar, kijken. En het, zijn, het is een goede zender. Ik kan maar maar ik mag zeggen. hopen, Roos, dat de mensen in Nederland zo solidair zijn... dat ze dan voor ons door de straat op gaan. Ik ja, weet het precies, niet. Ja, precies, maar dat is, dat, dat is hier dus ook gebeurd. Alleen mensen zijn ook... Nee, ja, mensen weten niet meer. Er is inmiddels al zoveel gebeurd. En ik ben ja. het helemaal met jullie eens. Ik bedoel, tuurlijk, er moeten hier dingen veranderen, er moeten hervormingen op plaatsvinden. Ja. Geld moet er komen. Maar je kan niet verwachten van een land wat, waar de schulden eigenlijk alleen maar stijgen... omdat ze zulke hogere rentebetalingen betalen en de economie compleet is ingestort... Ja. Dat, dat, dat de regering uit wanhoop maar ineens uh, zonder... Uh, van een op een andere dag 2800 mensen op straat zet En dit zal niet het laatste zijn. Waar houdt het op? Ja. Het, het moet een keer ophouden, want je kan niet verwachten ook dat de economie... Want ik hoor mooie praatjes en vanuit Brussel en vanuit de regering hier. En in 2014 komt het allemaal, gaat het langzaam weer groeien. Denk ik, hoe? Ja. Hoe? Cool? Ja, dat zeg is de maar, vraag. Want ja. de, de economie hier, ik bedoel, er is niks meer van over. Nee, nee dan, dan, uh, ja, wij mogen dan niet zeuren als Nederland vergeleken erbij. Maar ik heb dezelfde vraag wel eens hoor. Dan wordt er weer gezegd, uh, het, het einde is nu echt in zicht. Volgend jaar, volgend jaar wordt het beter. Ja. Ja. We moeten het ja, nog maar zien. En, maar ja, dan denk je, nou, zo, ja oké, waar zit die verandering ja. dan in? Toen ja. tot nu toe, als je kijkt naar, naar wat ze hier hebben gezegd... hebben ze al een aantal jaar gezegd... Ja, ja, we hadden echt verwacht dat het dit jaar beter zou gaan. En ineens is het weer compleet gekeld. Hoe kan dat nou? Dan denk ik, ja, ja. hoe kan dat nou? Denk eens na. Nou, nou. Het einde is nog niet in zicht, denk ik. Nee, nee, dat, dat geloof ik niet. En zeker niet voor... Ja, ik, bedoel, ik weet dat tot, tot Griekenland uit het is verdwenen. En ons imago, dat ligt ook helemaal aan, uh, aan diggelen. Maar ja. uh, voor de mensen hier is het absoluut niet voorbij. Roos Marijn, Mavrikoe uit Griekenland. Je hebt verdienstelijk gedeputeerd. We gaan nog veel van jou horen uit Griekenland. <laughs> Dank je wel. Hier in Dit is de Nacht. Goed zo. Oké. Okay. Hé, hey, goede, goede, dit is dag. En, uh, ja, die haan, en die haan, die haan, die kun je ook altijd nog de nek omdraaien, ja, als je niks meer ja, op tafel dus, hebt. Ik, ik, ik wil hem wel af en toe uitzetten, hoor. Voor mij is het een beetje van jong op, een uurtje Goed. later mag ook. Oké, okay, dankjewel Rosmarijn. Oké, okay, dag. The trees, and the fingers of God on the back of me Your fears blow away and Leaves do the same You feel the light on the side of your car Like a bullet of into the top of your heart You smile like today Your worries do the same Singing dead, yeah, dead, yeah, dead, yeah, dead. Yeah.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 The hours we breathe on a gift got from something and we're gonna give back to you today. today. Precies. Sunrise Everyday. Elke dag komt de zon weer op van Man Friday. Hij is fijn. Een nieuw, een nieuw liedje. Vers van de pers. En hier al te horen. In dit is de nacht, natuurlijk. We gaan verder met de focus op de wereld. Oh, hebben we nog een... Ja, we hebben vast nog een tune, toch? Ergens? Ja, het was wel, wel zo mooi. Kom. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Florian van Veldhoven. Helemaal vanuit Brazilië. Goedenavond, hallo. Ja, Goedemorgen hier. Maar bij jou is het, uh, ja, geloof ja, ik, uh, midden okay. in de nacht? Half één is het uh, hier inmiddels. Dus uh, ook hier is de nacht uh, gekomen. Jij vertrok recent als freelance journalist... om uh, verslag te doen uh, vanuit Brazilië. Van alle perikelen rondom de Confederations, Confederations Cup. De, de, de, ja. de voetbal... Uh, uh, het voetbaltoernooi, altijd aan in in het jaar voor een WK. Het zijn het, de, de beste landen ter wereld die dan alvast uh, tegen elkaar strijden. Een soort opwarmertje. En je kwam daar, uh, nou ja, journalistiek gezien, met de neus in de boter uh, terecht. oké, ja, wel stel inderdaad. Want uh, het is nu helemaal uh, hot nieuws, momenteel ook weer in het nieuws. De hervormingen die worden aangekondigd door uh, de premier nou ja, goed, alle demonstraties uh, daar op straat. Had je dat een beetje aanzien komen of viel dat je toe? Nou, aanzien komen het, het was toch wel inderdaad een, uh, een verrassing. Het, was natuurlijk, het, het begon eigenlijk heel klein, hè, als uh, tegen de verhoging van het buskaartje. Ja. En uh, ja, eigenlijk kleine demonstraties in Sao Paulo, in Rio. En uh, die eerste demonstratie die zijn toen door de politie, die hebben toen veel staat ingegrepen. En dat is toen wel de aanleiding geweest, denk ik, dat het echt zo'n grote bom is geworden. En dat eigenlijk echt overal in Brazilië gaan ze op dit moment uh, de straat op. En dat is wel vooral in Brazilië wel heel erg bijzonder. Want ja, dat, dit doen ze niet in Brazilië. Ik bedoel, nee. ja, zo'n zo cultuur hebben ze niet. Ze gaan wel graag de straat en, uh, op, uh, nou maar dat dan dat voor, het de, voor de carnaval. Ja, ja, nee, inderdaad. Ik bedoel, Brazilië uh, in Brazilianen gaan graag uh, de straat op, maar uh, niet om te demonstreren. Ja. Ja, no. afgelopen zondag uh, werd er weer geprotesteerd. Vannacht geloof ik ook weer, of vannacht gisteren, zeg maar. Maandag? Nou, uh, ja, er worden nu, uh, wordt uh, nog steeds gedemonstreerd. Ik moet wel zeggen dat de, de, de grootste demonstraties in mm. Rio waren uh, vorige week maandag en donderdag. Ja. En uh, gisteren werd er een grote uh, demonstratie op de Copacabana aangekondigd. Ja. En die viel eerlijk gezegd een beetje tegen. Ik ben oh. zelf gaan kijken en er stonden heel veel politieagenten die stonden te wachten. Maar ja, uh, je zat er bijna te, te kijken van wat blijven ze nou die demonstratiegangers. Mm. Okay. Want uh, ja, het was minder dan... Uh, dan helpt het dan, de dan toch kennelijk al... Wel was, uh, het vrijdag was het natuurlijk al een, een, een vage belofte van uh, president Rousseff. En die is uh, gisteren nog weer uh, wat, wat, wat concreter geworden. Ze komt met een referendum. Brazilianen mogen zich uitspreken over de aanpassing van het politieke systeem. Ze wil iets doen aan de corruptie enzovoorts. Is dat de reden dat uh, de mensen nu thuis blijven? Dat ze denken we hebben ons doel bereikt? Weet ik niet. Nou weet je, het grote verschil met dit uh, protest en tegenstand bijvoorbeeld in de Arabische landen is dat je in uh, de Arabische uh, Lente had je echt een duidelijk doel had. De regering moest aftreden en uh, dan ja dan dan, dan gingen ze stoppen de, de de de protestgangers. Is het doel nu niet versie, duidelijk? Is, is dat niet zo? Nee, geen, geen duidelijk doel van de demonstranten? Nee. Nee, het is, het is inderdaad meer zo, de, de mensen zijn het zat eigenlijk, het, het cultuurtje, de, de corruptie, het, het slechte onderwijs, het, de gezondheidszorg. Maar het is niet zo dat als uh, Dilma Rousseff aftreedt, dat het dan stopt. Dus het is heel ja, uh, lastig uh, om te zien wanneer het gaat stoppen deze demonstraties. Nou uh, sprak ik net met Roos Mavrico, die in, in Griekenland in een uiterst penibele situatie zit. Een, uh, een hele slechte draaide economie. Brazilië was tot voor kort toch in elk geval een land wat bij mij op het netvlies stond als een groeiende economie. Een land waar het nog goed ging. Is dat uh, veranderd? Nou, zo staat het bekend: hè? van Brazilië, uh, grote uh, groeiende economie. En dat is misschien wel de, de, de grote frustratie bij uh, de middenklasse. Die zien er niks van. Het is zo dat, dat ja de, de in de Vavellers geloven ze het allemaal wel. Uh, de elite die profiteert van Lop, maar, maar de middenklasse, die, die gaan er niet op vooruit. Terwijl ze toch om hun heen horen van ja het gaat als zo fantastisch met Brasilie. Ik bedoel, het WK komt eraan, uh, de Olympische Spelen. Maar zij merken er niks van. Ik bedoel, het het, het, het, uh, het, het land wordt alleen maar duurder en de, de lonen die stijgen niet zo snel. Dus ja, de mensen die, die ja, worden steeds meer zagariniger en sageriniger en die denken we moeten iets doen. Ja. Je bent ook op zoek geweest daar in Rio de Janeiro bij, uh, bij Nanko van Buren. Die uh, kreeg vorig jaar de Desmond Tutu-prijs voor zijn werk onder de kinderen, de favela's, de sloppenwijken van Rio. Meer dan 1400 uh, kindsoldaten haalde hij al uit uh, drugsbennis met zijn organisatie IBIS. Je bent bij hem op, uh, op zoek geweest, vertel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk Danko van Buren. Die zit er al een, een flinke flinke pose, hè, al sinds 1989 met zijn uh, stichting Ibis. En uh, ja, die, die probeert inderdaad uh, ja de kinderen, maar ook, ook normale uh, uh, volwassenen uit die favellas te halen, uit die drugspenzen. Dus hij probeert ze inderdaad een, een, ja, een, een, een leefbaar leven te geven. Inderdaad, zodat we toch nog buiten die armoede en buiten die uh, drugsoorlog. Uh, dat zij een normaal leven uh, kunnen leiden. En dat doet hij toch al ja, meer dan twintig uh, jaar. En dat is wel bijzonder. Ja, je hebt hem uh, daar ook gesproken en op band gezet. En je sprak ook een van de, de, de jongens uh, uit, uit de favela's. Die, uh, die boos op de regering Daar twee luisteren naar jou, uh, uh, jouw verslag. Nee, a ja. princípio a ja. favela in si nasceu. de pessoas die niet tien hoeven morar. En een prefeito na época mandou. Mijn naam is Bruno en ik woon al 27 jaar in de favela Villa Cruzeiro. Vroeger kwamen hier veel immigranten die naar de buitenwijken zijn verdreven. Dit zijn nu grote favelas geworden, zoals Citade Dudeus en Villa Cruzeiro. De demonstraties in dat land zijn er niet voor niets. Het land heeft veel verantwoordelijkheden om het WK in goede banen te leiden. Maar aan de andere kant zijn er ook veel problemen op dit moment. In het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg. Daar moet de regering ook aan denken. Danko van Buren, jij hebt ons vandaag al een beetje rondgeleid langs de favella's. Ja, beschrijf, wat doe je hier eigenlijk? Ja, wij doen met name in de favelas die nog niet gepassificeerd zijn. Daar eh, proberen we dingen op gang te krijgen, zodat jongeren die in dat soort vervelers uh, leven, weer toegang krijgen tot publieke voorzieningen... en met name educatie en dergelijke... zodat ze niet de enige keuze voor hen is om toe te treden... door de georganiseerde misdaad of de drugsmafia... maar andere mogelijkheden hebben... zodat ze gewoon op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen. Er wordt nu op dit moment ook veel gedemonstreerd in Rio. Hoe kijken ze in de favela daarna? Gaan ze er ook de straat op, of denken ze van ach, beter wordt het toch niet? Uh, de mensen in de favela zijn uh, heel gelaten. Uh... Het heeft natuurlijk te maken met een soort cultuur die in Brazilië ontstaan is van, van, al vanuit de slavernij, vanuit de grootgrondbezitters, vanuit de militaire dictatuur. Dat het geloof en dat je dingen kan veranderen, dat nauwelijks is. Dus de mensen in de ja, ach ja, iedereen gaat op straat, maar... De politiek en de regering doen toch wat ze willen. Dus waarom zou je daar in vredesnaam mee doen? En daarom zie je nou dat gewoon de protesten... eigenlijk door de middenklasse gevoerd worden. De protesten tegen het verhogen van de busprijzen... van nou, alle prijzen die gewoon sterk naar boven gaan. En zo. Als de busprijzen weer naar beneden gaan... hebben de mensen uit de vervel daar ook wel wat aan, Maar ze hebben niet het idee dat ze daaraan mee moeten doen... omdat ze denken van ja... Onze stem geldt toch niet. En ja, zolang moet je gewoon dat daar heel in de vervelers heel hard aan werken dat het negatieve zelfbeeld dat je toch niks kan veranderen en met de gevleugelde uitdrukking de residentie, deus ideusquizzer. Het gebeurt alleen maar als God het wil. En, dus je bent altijd afhankelijk. En dat daar iets aan verandert. Dat de mensen in de vervelers ook zelf zeggen... Nou, als we er maar achteraan gaan, dan kan er iets veranderen. Ja, daar zijn we heel hard mee bezig om jonge leiders in de vervelers... en dergelijke op te leiden. Dat ze gewoon over kunnen brengen. Dat als je maar voor bepaalde dingen strijdt... dat de dingen echt kunnen verbeteren. Maar zo zijn we nog lang niet. Hm. Nog uh, werk genoeg aan de winkel uh, daar zo te horen. Uh, Florian? Ja, nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Nanko uh, heeft nog het nodige te doen, inderdaad. Uh, het, het, het is toch, ik moet wel zeggen, uh, ja, in de fanellers, het, het, het, het is niet alleen kommer en kwel hoor. Ik ben er inderdaad geweest, ook bij een wijk die nog niet uh, gepacificeerd was. En uh, ja, aan de andere kant denk je dat ook wel op sommige momenten van... Ach, hier zou je prima best een biertje kunnen drinken. Natuurlijk is de werkelijkheid anders. Alleen, uh, ja, ook in de zijn natuurlijk zie je de Braziliaanse mentaliteit open, vrolijk. Altijd uh, de positieve kanten zien. Maar ja, ook daar is, is natuurlijk staat het uh, nodige nog aan de winkel. Hoor. Ik bedoel, er moet nog veel ja, gebeuren. Ja, zoveel is duidelijk. Florian van Veldhoven, dankjewel voor uh, jouw verslag vanuit Brazilië... en de toestanden daar. En uh, daarmee uh, gaan wij verder in deze Dit is de Nacht uh, met, met, uh, met muziek. Zometeen Karel Smouter trouwens, die gaat ons vertellen over de Goot 500. U hoort het goed, niet de Quote 500, maar de Goot 500, wat dat allemaal is. Maar goed, eerst hier is hier Paul Simon. Guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the civil war. traveling Traveling through packets ghosts and empty sockets I'm looking at ghosts and empties That reason to believe We all will be received In land. There is a girl in New York City Who calls herself a human trampoline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 Graceland, Paul Simon was dat. En we gaan verder in deze nacht met de Goud 500. Jawel. De Quote 500 kennen we al, de jaarlijkse lijst met de 500 rijkste mensen van Nederland... van het gelijknamige tijdschrift, de quote dus. En anderblad, de nieuwe koers komt nu met een alternatieve lijst. De Goot 500, onder het motto 500 keer anders rijk. Ze doen dat in samenwerking met hulporganisatie Teer. En hoofdredacteur Karel Smouter van de nieuwe koers is aan de lijn. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen, Martin. Hey, de Quote 500 kennen we al, en waarom nu de Goot 500? Wat is het idee erachter? Nou, kijk, de, de rijken der aarde die staan elke dag al in de spotlights, maar um, intussen zijn er over de hele wereld allemaal mensen die uh, wij rechtbrengers noemen, mensen die uh, ja, de wereld beter maken, mooier maken. Zoals uh, Nanka van Buren net? Nou ja, ik heb er net eentje gehoord, dus ik heb ze naam meteen opgeschreven en die gaat natuurlijk meteen de lijst op, dat, ja. uh, dat is duidelijk. Uh, het zijn mensen die uh, vaak buiten de spotlights van de media... Uh, en, en ook soms buiten de spotlights van het grote publiek... Um, ja, aan het werk gaan zeg maar, om recht te dingen uh, in deze wereld. Dus, um, en wij zijn als Tijds, ja, daar benieuwd naar natuurlijk. Uh, hulporganisatie Tier bestaat dit jaar 40 jaar. en Ze benaderen ons van, nou willen we daar geen aanhand aan besteden? Ja. Uh, en ja, ik ben eerlijk gezegd uh, geïnteresseerder in... Uh, um, dat ja, de mensen die nu anno 2013 zeg maar het verschil maken dan hoe dat de afgelopen 40 jaar gegaan is. ja dus ik denk, dat kon kan nog wel eens heel erg inspirerend worden. Dus, ja. uh... want het is het is een een een ruw idee. jullie hebben dat jullie gooien er nu de eten in. jullie roepen mensen op kom met namen en en dat moet dan uitmonden in zo'n lijst van 500 inspirerende ja. mensen. kijk we kunnen natuurlijk als journalisten onze Google uh, uh, zoekmachine openzetten en zelf gaan zoeken, dan weet ik zeker dat we, dat we niet bij de namen komen die we echt ja, willen leren kennen. Dus we hebben nu inderdaad tegen het publiek gezegd van nou, we willen uh, jullie helden leren kennen. En we, op onze website goos500.nl kunnen mensen uh, ja, de namen aanbrengen van mensen die ze uh, ja, voor deze lijst willen voordragen. Oké. Okay. En zijn er al namen binnengekomen? Uh, yeah, zikker, zikker. Ja, zeker, zeker. Wie, wie wordt er voorgenoemd? Onze journalisten die hebben er een heleboel nodig. Dus, uh, hey. uh, nou, een naam die bijvoorbeeld uh, um, uh, ja, ook op onze website genoemd wordt... is Antonio Guerres. Dat is uh, iemand die eigenlijk een beetje doet wat uh, Nando van Buren in Brazilië doet... maar dan in Colombia. Okay. Uh, maar ook... Um, uh, ja, bijvoorbeeld iemand die uh, in Amsterdam uh, uh, ja, prostituees een uh, uh, ja, nieuwe toekomst geeft, Frits die ja. is voorbij gekomen. De broer van uh, ja. En uh, uh, het, het gaat dus niet alleen om mensen die uh, ja, in vele landen waar we nauwelijks nou ja, de naam van kennen, zeg maar, bezig zijn. Maar ook mensen die dat hier doen. Uh, en we vragen mensen ook van, nou, denk breed. Dus ze kan natuurlijk allemaal voorbeelden noemen. Ja. Um, en iedereen kent Boerder Teresa en iedereen kent Nelson Mandela, mm -hmm. maar zijn we zijn ook juist benieuwd van nou, uh, ja, tegen wie bent u wel eens aangelopen uh, ja. dat we op vakantie zelfs kunnen zijn, dat zou uh, uh, ja, in een boek kunnen zijn of in een tijdschrift. Weet je wat we doen, uh. Karel? Ik, ik ga even voor je verder gaat. 0800-1121. Als u nu, nu zit te luisteren en denkt: Ja, maar ik heb nu een naam, die wil ik nu meteen doorgeven, dat kan. Bel eventjes, dan halen we iedereen even in. Uh, ik bedoel één of twee, dus uh, als het te file wordt, dan uh, vergeef me, in zoveel tijd hebben we het niet. Karel, ga verder. Um, ik hoor je ja, verschillende he? namen noemen, ja, niet, al, niet alleen Nederlanders. Door. hè? Uh, niet alleen Nederlanders, niet uh, ja, we hebben een wereldwijde lijst eigenlijk van mensen die uh, uh, als rechtbrenger het verschil maken, die mensen uit de groot halen, die mensen zelf, uh, ja, die zelf uit de groot geklommen zijn. Uh, en dat kunnen we denk ik wel gebruiken in deze tijden van uh, nou ja, overwegend slecht nieuws. Zeg maar. nee. Mensen die uh, ons ook laten zien van nou, uh, als mensen de krachten bundelen, dan kunnen er bijzondere dingen ontstaan. Ja. En, uh, ja. Oké, okay, en, en uh, uh, ik zat te denken, ja, het is, jullie zijn een Nederlands blad. Teer is niet, niet alleen Nederlands, geloof ik, hè? Nee, klopt. klopt. Nee. Ze proberen ook via ja, hun internationale netwerk natuurlijk ook bij internationale namen maar, te komen. Ja. Want het leek mij dat voor jullie blad het meest interessant is als ze Nederlanders zijn, toch? Ja, dus er zitten er gelukkig ook heel veel Nederlanders tussen. Ja. Maar, maar vijf, 500 Nederlanders, Nederlanders is er misschien een beetje hoog gegrepen. Nee, precies. Nou ja, misschien zijn ze er wel, ja. Ja. Nee, kijk, wij willen juist ook uh, het fenster openzetten naar de wereld buiten ons. Uh, we zijn natuurlijk uh, maar een klein landje in een grote wereld. Ja. En ik denk dat we als tijd zit uh, ja, juist ook willen laten zien uh, uh, ja, wat God wereldwijd doet. En uh, uh, ja. uh, dat doet hij vaak qua hele gewone mensen, uh, is, onze, uh, is onze verwachting. Dus dat gaan, we, dat gaan we in kaart brengen samen met z'n uh, vier. Ja. En dat en komt dan, uh, er wordt gepubliceerd rond de tijd dat de quote 500 er ook uh, uitkomt? Of? Uh, nou, iets tevoren. Uh, dit iets jaar. Eerder. We komen eind september met het uh, tijdschrift, met de lijst. En begin dus november komt er dan het evenement aan, uh, waar een aantal van de meest uh, in het oog springende groot 500 mensen ook ja, naar Nederland worden gehaald om uh, ja, ons te inspireren door middel van toespraken. En uh, ja, er zal muziek zijn, er zal een mooi ja, festivalachtig gebeuren worden. Hm. Uh, begin, uh, begin november. Dus eind september komt de lijst. Begin november komt uh, uh, ja, de, het evenement. En Jord Kelder okay. is van harte welkom. En, en tot. Hij, oh, hij is van harte wel, hij is nog niet officieel uitgenodigd. Ja, hij is niet meer bij de quote natuurlijk. Dus, uh, nee, nee hij maar, maar het is wel natuurlijk al het gezicht benaderd. van. Maar je hebt hem dus, uh, nog niet officieel benaderd. Uh, uh, we hebben hem inderdaad benaderd. Dus ik hoop dat, uh, okay. dat het gaat lukken voor hem om uh, erbij te zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Nog, nog geen reactie van hem gehad, wat hij ervan vindt? Nog geen reactie, nee. Ja. nee, okay. nee. Maar we hopen hem inderdaad te verleiden. Tot, dus, uh, tot wanneer hebben mensen om uh, op uh, de... Um, moet ik even zeggen... Goed500.nl ja. ja. Tot wanneer kunnen mensen oh, daar is. namen aandragen? Uh, dat kunnen ze de hele zomer nog doen. Dus, uh, uh, maar onze journalisten moeten natuurlijk nu een tijdschrift maken. Dus hoe sneller, hoe beter... Uh, ja. En eigenlijk hebben we gezegd: voor 1 juli uh, proberen we toch al de meeste namen te hebben. Oh, dat dus is een, de een strakke uh, deadline. Dus echt, nu, nu moet het gebeuren. Ja, nu moeten de, de mensen. Week hebben we hebben de, ja. de namen toch wel nodig. En, okay. uh, maar mocht u daarna iemand uh, in gedachten hebt, ja, dan kan dat natuurlijk altijd, nog. Dat is een handig formulier uh, waar je de naam kunt aanvullen. Oké. Okay. Uh, nou ja, het, uh, ik, denk, ik denk dat het. Uh, uh, een hele boeiende lijst kan gaan worden. Goed zo. Ja. Groot 500, allerlei mensen die uh, dat zal de, de grap zijn. De, de andere mensen uit de groot halen. Dat zal de. Ja, precies. De, nou, we, schiet jouw namen te binnen. Dan kun je dus naar goot 500nl Geef de naam op. Als. Uh, dit is de nacht. Uh, hebben we dus bij deze onze bijdrage gedaan. Nanco van Buren in Brazilië. Uh, heeft al een prijs gekregen hè, vorig jaar. Maar uh, mag absoluut ook op die lijst. Want uh, hij doet daar betekenisvol werk. Goed, Karel. Dat is onze bijdrage. Bedankt voor je uh, verhaal. Succes met je actie. En uh, tot ziens. Ja, en een goede dag. Ja. Tot ziens. just wanna breathe, cause it's a long, long week for someone wired to please. I keep taking my aim, pushing it higher, wanna shine bright you can So hard. Amy Grant was dat met uh, James Taylor. Op deze dinsdag 25 juni, waarop het uh... Uh, opnieuw een spannend dagje wordt voor het wielrenwereldje. Want vandaag doet het gerechtshof uitspraak in het hoger beroep van de rechtszaak... die wielrenner Michael Rasmussen aanspannen tegen zijn voormalige werkgever. De Rabobank wielerploeg, die tot voor kort door het ging trouwens. Als de Blanco-ploeg uh, en nu Belkin, dat, dat zo meteen ook. Maar uh, eerst maar eens even terug naar uh, uh, dit moment in 2007. Kijk eens, oh, oh, Rasmussen hij bij hij weg. weg. Ja, hij rijdt weg. Rasmussen is wel wegrijden. Rasmussen lijkt hier de tour te beslissen. Rabo-renner Michael Rasmussen wint op de Col de laatste bergetappe in de tour. Maar dan s'avonds. Klassementleider Michael Rasmussen is woensdagavond door de directie van de Rabo-wielerploeg uit de Ronde van Frankrijk gehaald. We hebben informatie gekregen dat hij niet was op de plaats waar hij, waar hij zei dat hij was. Davide Cassani heeft uh, zeer stellig beweerd dat hij Michael Rasmussen in de maand juni de maand dat hij zei dat hij in Mexico aan het trainen was... heeft zien trainen in de Dolomite in Italië. En als je dan heel zwaar traint, drie weken aan het stuk... met in het begin heel zwaar EPO gebruik... en dan minder lage dosissen en ook wat testosteron erbij... dan kan je heel zwaar trainen. En dan gaat alles uit het systeem weg. En dan waarschijnlijk is Rasmussen deze tour clean. Hè? Ja, dat was 2007. Raymond Kerkhoffs. goedemorgen, wielerjournalist bij De Telegraaf. Goedemorgen. Hi. De spannende dag vandaag. Ja, met name een spannende dag voor Rabobank. Want uh, ja, we zijn benieuwd hoeveel uh, de drie rechters van het hogere gerechtshof in Arnhem... vandaag bepalen dat zij nog aan uh, Michael Rasmussen moeten betalen. Ja, want de vraag is, we hoorden net natuurlijk het fragment uit 2007. Uh, uh, hij, nou ja, Rasmussen was niet waar. hij zei dat hij was. Rabo zei, wij wisten van niks. En Rasmussen zegt, jullie wisten dat heel wel. En jullie hebben mij onterecht ontslagen. Ja, het is het uh, beroemde Mexico-verhaal. Uh, Rasmus heeft de hele wereld voorgelogen dat hij in Mexico was uh, ter voorbereiding op die Tour van 2007. Maar nou, dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Uh, Davide Cassani, de commentator van de Italiaanse TV, die was hem in de Dolomite tegengekomen tijdens zijn training uh, in juni. De periode dat hij geacht werd in uh, Mexico te zijn. Ja, nu ligt bij uh, Rabobank eigenlijk uh, de bewijslast. En uh, daarvoor zijn alle getuigen uh, opgeroepen. Om aan te tonen dat ze wisten dat uh, Rasmussen niet in Mexico was. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk tegenovergestelde ervoor, bewijslast. Ze, ze, ze moeten aantonen dat, dat ze het niet wisten dat hij ja. in Mexico was. Ja, dus dat is eigenlijk tegenovergestelde bewijslast wat je moet neerleggen. Ja, en Rasmus heeft uh, de laatste keer bij de getuigenverhoor... een behoorlijk boekje open opengedaan over zijn eigen dopinggebruik. Maar ook het dopinggebruik van anderen, hoe ploegartsen daarbij hem hielpen... hoe andere renners ja. uit de Rabobankploeg betrokken waren... om aan te tonen dat die Rabobankploeg veel meer geheimen had. Ja, en dat, dat heeft toch wel indruk, uh, volgens ja. mij, gemaakt op die drie rechters. Vorige week kwam er weer een detail naar buiten van die bloedmachine. Ja, dat was weer het volgende in het boek uh, Bloedbroeders... Ja. Uh, wordt trouwens stellig tegengesproken door Theo de Roy. Ja. Die heeft al aangegeven dat hij naar de rechter zal stappen. En ook Michael Bogert heeft ook gezegd dat hij tegen de, de auteurs van dat boek naar de rechter zal stappen. Even voor Omdat... de duidelijkheid: in dat boek wordt dus beweerd dat, dat uh, de Rabenploeg zover ging dat ze een bloedmachine aanschaften. Uh, waarvan ze zeiden tegen de leiding van de Rabobank... Uh, dat doen we om uh, te voorkomen dat de renners in de fout gaan. Maar in de praktijk werden daarmee juist uh, bloeddo bloeddoping uh, gefaciliteerd. Opvallend is natuurlijk dat Michael uh, Bogert, die. Uh, of een volledige bekentenis heeft afgelegd op nationale televisie... Dan zegt van ja, maar dit is niet waar. Geloof jij hem? Ja, hij was daar heel stellig in. En, uh, ja, we geloven in. Ik, ik weet het niet, ik was er zelfs niet bij. Uh, dit, dit is toch wel een behoorlijke uh, aantrekking wat je hier doet. Als je dus zegt dat uh, de dag voor uh, de uh, overwinning van hem op La Plagne... zijn mooiste rit in de Alpen die hij ooit gewonnen heeft, in 2002 was dat dat je dan uh, naast je broer ligt en dat dat via een machine... dat er uh, een half uur lang of tien minuten lang uh, een half liter bloed... Uh, van de ene persoon naar de andere stroomt. Dat is toch een en vrij gedetailleerd verhaal. Dat je, ik ben wel geneigd om het te geloven. Uh, nou de, de stelligheid waarmee Michael het ontkent... terwijl Michael zijn bekentenis uh, onder andere bij mij heeft gedaan... en toen toch redelijk open over bepaalde dingen was... Ja, geef mij mijn twijfels. En, ja, maar, maar. ik kan er alles van zeggen. Ik was er zelf niet bij. Ik heb uh, die verhalen niet gehoord. Dus mocht uh, het kloppen, dan complimenten voor de auteurs. Ja, oké. Okay. De eis in deze rechtszaak is nu uh, dat uh, Rasmus... want om dan daar even bij terug te keren... Rasmus, is, die de bron is van veel, veel van deze verhalen, of ze nu waar zijn of niet. De eis die hij neerlegt bij Rabo is 5,6 miljoen euro. Ja, dat is behoorlijk veel. Gaat hij dat uh, krijgen? Nou, in de rechtspraak weet je het nooit... Maar ja, het is wel heel duidelijk dat uh, Rasmus heeft aangetoond... dat er bij Rabobank wel veel meer gebeurde... waarvan men zei uh, dat men niet op de hoogte was... en dat, dat het leugens allemaal waren. Uh, dat, ik merkte hoe de geïnteresseerde rechters... Uh, naar het verhaal van Rasmus luisterden. Uh, de advocaten van Rabobank uh, moesten zelfs... het uh, verhaal van Rasmus doorbreken want anders de rechters uh, wilden hem niet laten stoppen. Dus ik denk dat er wel meer in zit dan uh, de dikke 7 ton die hij kreeg bij het karton. Kreeg. Maar 5,6 miljoen lijkt me wel heel veel. Mm, ja. Maar want diezelfde omgekeerde bewijs was: de moet iets aantonen dat ze iets niet wist. Ja, dat is niet aan te tonen, toch? Ja, dat is heel moeilijk. Dus dat ze gaan de... sowieso nat. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat niemand op de hoogte was. Dat hij ja. gewoon in Italië was. Dat, dat lijkt ja. me echt overdreven. Ze, ze hebben alle, alle schijn tegen en het is, het is gewoon niet te bewijzen. Je kunt niet zeggen, ik, ik, ik wist het niet, kijk maar, ja. dat, dat kan niet, toch? Ja, klopt. Ja. Zo, zo denk ik er ook over. Ja. Goed, dat wat betreft de zaak Rasmussen. Het wordt dus uh, uh, zeer waarschijnlijk een, uh, een schadevergoeding, een fikse schadevergoeding in de miljoenen. Um, dan die ploeg Rabobank dat was uh, uh, tot uh, vanaf begin het jaar was het Blanco en gisteren werd uh, officieus of officieel het was al officieus bekend Belkin de nieuwe sponsor uh, een Amerikaanse sponsor na even rekenen 17 jaar geloof ik Rabobank. 17 jaar, klopt, vanaf ja. 1996. Zolang een Nederlandse ploeg met een hele sterke uh, opleidingsmissie, uh, belangrijk voor het Nederlandse wielrennen, en nu een Amerikaanse hoofdsponsor. Wat gaat dat betekenen voor die ploeg en voor het Nederlandse wielrennen? Nou. Wat voor mij gisteren nog niet echt duidelijk is geworden... is hoeveel uh, geld uh, Belkin in deze ploeg gaat steken. We weten dat Rabobank nog behoorlijk wat verplichtingen heeft... Uh, naar aanleiding van aangaande contracten. En dan is nog heel even de vraag van... wie gaat de regie in die ploeg bepalen? Is dat uh, Rabobank nog steeds... die in mijn ogen, als ik het zo een beetje op een rijtje zet... het merendeel van het geld uh, ook komend jaar nog gaan betalen? Of uh, gaat Belkin uh, ook een behoorlijke uh, in, uh, inspraak krijgen... Ja. ja. En als Belkin inspraak gaat krijgen, dan gaat er echt wel wat veranderen in die ploeg. Uh, ik heb die CEO van uh, Belkin gisteren nou wat, wat, wat gezien... Wat wacht even, hè, voor je verder gaat. D dit is ik dacht dat Rabo de handen van die ploeg had afgetrokken. Maar uh, je zegt, uh, als ik goed reken, dan zijn ze nog altijd de grootste geldschieter. Ook het komende jaar. Ja, Rabobank heeft 19 doorlopende contracten uh, uh, nog in 2014... Ja, die verplichtingen moeten ze nakomen, want er zitten toch nog jongens bij die salarissen hebben, uh, die, die als je dit op, de, uh, op het ogenblik in het wielerpeloton de andere ploegen moet laten betalen, die gaat nooit iemand betalen. Dus ik denk ook niet dat Belkin uh, staat te springen om, om zo'n dure contract over te nemen. Dus ik denk zeker dat daar nog een bedrag van ApoBank in zit. Ja, want de, de verhalen zijn dat Rabobank sponsorde voor 15 miljoen. Belkin schijnt nu. Maar ja, dat is een het, bescheiden bedrag. Ik hoor 4 miljoen en 6 miljoen per jaar. Ja, maar dat is en... nog, nog lang niet de helft. Nee, en dat, uh, Richard Plugge, de teammanager, heeft ook al aangegeven... dat er zeker nog een uh, co-sponsor bij moet uh, komen. Verder weten we ook dat de materiaalsponsors... Uh, op het ogenblik is de Giant dat die ook nog etterlijke miljoenen inbrengen. Dus kijk, dan kom je, als er nog doorlopende contracten van Rabobank betaald worden... je bezuinigt nog op het budget van dit jaar... kijk, dan kun je weer een stuk verder. Maar nou. ja, ik zit nog mijn vraagtekens erachter. Maar je zegt, als Belkin echt uh, de, gro de grootste sponsor gaat worden... dan gaat er wel degelijk wat veranderen. Is dat goed? Ja, ik denk het van wel. Ik vind het een groot probleem wat er de laatste jaren in Nederlands wielrennen was, was dat de Rabobank men veel te snel tevreden was. Uh, er werd eigenlijk elke prestatie werd, uh, werd omgejuicht. Elke renner die over de streep kwam, die kreeg al een schouderklopje. Nou, dat past niet in uh, de Amerikaanse mentaliteit. Dat is een echte winnaarsmentaliteit. Die gaan echt alleen maar voor het hoogste. Die zijn niet tevreden met een vierde of een vijfde plek. Dus wat dat betreft denk ik dat de norm een stuk hoger wordt gelegd. Ja, maar dat zal, dan pas op, dat zal dan pas op middellange termijn zijn... want voorlopig blijft het management ook hetzelfde. Ja, maar dan dat, dat ga je dus de vraag krijgen. Gaat Belkin uh, accepteren... als het management alleen maar hoera blijft roepen over hun renners... Hmm. en de prestaties vallen tegen... Ja, dan, is het, uh, dan gaat het toch heel anders worden. Dan gaat het toch ja, een andere wind waaien. Ja, en Belkin is een, een bedrijf... Ja, die maken hoesjes, uh, kabels... allemaal voor uh, laptops, voor uh, iPhones, voor iPads... Uh, dus dat is een bedrijf dat zit in een markt wat een, ook een ongelofelijke vechtersmentaliteit uh, eist. Dat is een markt die, die echt van alle kanten wordt bestormd. Ja, het zijn echte winnaars. En het is echt een heel groot bedrijf. En ja. ja, dat willen ze ook met die ploeg gaan daar ben ik van overtuigd. Je zou ook zeggen, een nieuwe sponsor, die wil een, een frisse start maken. Die wil. Iedereen in het management, ik noem bijvoorbeeld maar Erik Breukink, uh, waar ook ergens een, uh, uh, een, een uh, verdacht luchtje aan zit. Hop, wegwezen. Uh, nee, dat is een schone is een start. Weg. Oh, uh, uh, de Erik Dekker, sorry. Erik Dekker bedoel je? Ja, ja ik, ik weet niet in welke mate zij uh, be bekend daarmee zijn met, uh, met het wielerverleden. Uh, als je gaat kijken van wie in een verdacht luchtje zit, dan is het bijna iedereen op het ogenblik in het wielerpeloton. Ja, Dat en dan is ook lastig. Is nog aangetoond door die commissie-zorgdrager, die aangaf tot 95 procent van de Nederlandse peloton, ook aan de Epo's zat in de beruchte jaren. Dus ik, ik denk dat als je op die manier moet gaan schoonmaken... dan, dan komt er geen einde meer aan. Ja. Maar ik denk dat vooral de mentaliteit moet gaan veranderen. dat het uh, Alleen winnen moet gaan tellen. Ja. En ik denk dat dat ook heel goed is voor Nederlands wielrennen. Ja. Even, even, ja, het zal wel iets te snel komen, maar volgende week is het, natuurlijk de Tour. Um, ja, gaan ze hoog ogen gooien, die Belkin Renners? Uh, Mollema, Geesink? Ja, de, de, de tweede Gezink. plek van Bouken Mollema in... Uh, de Ronde van Zwitserland was heel hoopgevend. Ja, dat was goed. Alleen ik moet er zeggen dat ik toch uh, een beetje verontrust ben na het afgelopen Nederlands kampioenschap. Dan kun je zeggen, het is maar een Nederlands kampioenschap. Maar ja, Robert Geestink, die valt weer in de neutralisatiezone zelfs al. Uh, kneus toch een rip. Nou, dat is niet ideaal als je dan naar Frankrijk moet uh, afreizen een paar dagen later. Ja. Bauke Mollema, die kwam helemaal niet in een stuk voor. En die verklaarde dat hij uh, nog niet hersteld was van de Ronde van Zwitserland. Hm. Ja, dat vind ik een belediging voor de kennis van iedere wielersupporter. Want als jij één week na dato van een kleine ronde nog niet hersteld bent... dan heb je volgens mij niks te zoeken in een ronde die drie weken duurt. Ja, dan hebben we nog die andere man van uh, uh, Belkin, koning Blanco zeggen... Uh, Lars Boom, die op jacht moet gaan naar uh, etappesuccessen. Ja, Die liet op het Nederlands kampioenschap tijdrijden... en ook op het Nederlands kampioenschap op de weg. Ja. Liet hij zichzelf totaal niet zien. Nee. Ja, dat vond ik ook verrassend. Nou, dan wordt het uh, nog billenknijpen voor uh, de Nederlandse wielliefhebber. Dankjewel, uh, Raymond Kerkhoffs, dat je ons er even bijgepraat over de uh, nieuwste ontwikkelingen. We kijken uit naar die rechtszaak later vandaag. Uh, Rasmussen versus Rabobank. Ik ben benieuwd wat het wordt en of je uh, voorspelling uh, waarheid wordt. Zometeen, na het nieuws van 6 uur, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oost en Laurensen. Die gaan het onder meer hebben over het afgebroken pensioenendebat. Onderhandelingen worden nu gevoerd in het kabinet. Die praat onder andere met vakbond CV zometeen in het journaal daarover. En uh, correspondent Lucas Waag de meeste praat ons straks bij over de aanval op het presidentieel paleis in Kabul. Dat zometeen, na het nieuws van zes uur.